Het vliegtuig, heel de aarde in het rond Want ik voel me in de wolken, veel meer thuis dan op de grond Maar soms op die lange vluchten, vervel ik me wel eens kapot